Er was een vraag hier, Henk heeft gevraagd, als wij zeggen dat eilen eh, zijn beneden, ja, eilen zijn, zijn beneden, die Gochma nodig hebben, en im is boven. Ja. Waarom, de zende, waarom is dan in de na is het omgekeerd? In de hebben we dan eil boven, en de im beneden. E, i, ja, duidelijk. Waarom, waarom is dat zo? Door onze bevatting, no, nee? Door onze bevatting? Ja. Uh, Dana ja. zegt door onze bevatting, nee, bestaat. Nee, nog verder. Kijk, zij ze zegt dat het komt door onze bevatting van beneden naar boven. Dus waarom? Iedereen begrijpt de vraag. Ja. Waarom ja? is het zo? So, de naam hier zien we dat de eerste drie letters zijn eerst. De eerst betekent boven. En daarna komt im, Dus de eigenlijk drie komen e Alef, Lamed, Hey, En daarna komt Im. Jud, Mem. Men kan het ook zo zien dat het boven is Alef, en dan Lamed en Hey, En dan onderaan is Mem en Jud. Waarom zeggen we dan anders dat het boven is Im en onder is Ewe? Wat hebben we geleerd aan het begin? Vele malen hebben we dat herhaald om de, het belangrijkste principe om de zoger goed te begrijpen. De omgekeerde verhouding natuurlijk tussen de lichten en kilim. Wanneer we spreken van de lichten natuurlijk dan is het, wanneer we spreken van de kilim, dan hebben we onderaan zijn kilim hele van die kilim die het licht goed opletten, die het licht hoogmaal aantrekken. Dat zijn de kilim eile onder de chase. Ook bij ons precies hetzelfde. Maar de lichtere kilim, im, ja, dus de jud en mem, die boven de chase zijn, die trekken de, het licht Chazadim aan. Ja, maar wanneer alle lichten weer, uh, alle vijf lichten in de vijf kilim, in de vijf kilim van Elohim binnenkomen, hoe, hoe, hoe staan de lichten daar? Hoe komen de lichten dan? Ze draaien zich. Ze komen dan in een omgekeerde positie, duidelijk. Want welke lichten komen dan? De lichtere lichten komen daar naar beneden. En de hogere lichten komen naar boven. Ja of niet? Dus in de klieketer komt het licht... Uh, Yeshidah, ja de Yeshidah is dus er omgedraaid. Oh, dan, oh. Ja, dus wanneer wij spreken van de naam Lokim, dan bedoelen wij het licht, de morgen. Dan betekent, betekent, uh, de Alef is, Alef betekent dat is dan, in dit, in dit geval is de kli, uh, kli Keter met het licht Yeshidah daarin. Dus uh, lamed is de kli Chochma met het licht, met het licht Chochma daarin. Hay uh, is het licht, de kli van Pina met het licht Neshamah, dus de lichten van Gar, de lichten, ja, de lichten van Gar. En dan daaronder uh, uh, Jude is de Zeiran Pin. De jood van de naam Elohim is zeer aan Daar zit het licht Roeg. En in Mem, de laatste Mem, Malchu, daar zit het licht Nefesh. Maar wanneer zij gescheiden nog zijn, nee, wat, het an, wat de aantrekkingskracht betreft, is dat de zwaardere Kilim, de onderste Kilim, die hebben de Chogma nodig. Zij trekken de Chogma aan. Duidelijk, wanneer wij... Dat is, we het, dat is duidelijk, we hebben er veel over gesproken. Duidelijk, waarom is dat zo? Dus omgekeerd, altijd denk, denk aan de omgekeerde afvang, uh, verhouding tussen kilim en licht. Dan zal antwoord, dat kan je antwoord geven, dan kan je niet fout gaan. En wat wij nu leren, bijzonder belangrijk over die twee zielen, dus, uh, dat zijn, dat is eigenlijk... De basis van elke ziel. Niets verdwijnt in het geestelijke. Wat we leren nu uh, van Kain? Eerst hebben we geleerd van Adam. Dat Adam, dat is dan het meest innerlijke wat wij binnen ons is. Dat is Adam, die had de kracht bij zijn geboorte, had, had de, de kracht van ontving hij van de naam van de heilige naam Elohim. Duidelijk. Daarna, hij ging zondigen. Duidelijk. Als gevolg van zijn zondigen zien we nu al de volgende, de volgende lavouche, de volgende bekleding. Ook wij hebben dat. Want wij zijn allemaal producten daarvan, van al die ontwikkelingen. Dus zijn zonen betekent de Kain en hebben. Dat is een product van zijn en ook zij waren nog van de, de hogere wereld. Ja, ook zij waren nog van de letter Jud. Zie je dat wat Janssen vertelt? Maar toch, het was niet al in één ziel, maar in twee zielen. Dus de ene, de kain bekleedde de kilim. En nu de kilim van Ewe. En de, of, en had van de kilim van Ewe daarom had hij ook gochma nodig aan te trekken de lichten van gar had hij nodig zoals alle kilim van, van eh, onder de gezee. en terwijl Kain had lichtere kilim chassadim. en ook wij hebben dat ook als de volgende, ja, de volgende bekleding van onze ziel volgende die, die, die meer meer naar, naar buiten komt dan uh, een concentrisch, kunnen we dat zeggen. De volgende ronde na de ziel van Adam. Daar komen dat, die twee. En die hebben ook die, al deze gespletenheid. Dus, deze is dat en deze en dat. Dus het, moeten we ook weten dat niets verdwijnt in het geestelijke. Ook deze verhoudingen van Kain en uh, Heven. Hebben wij ook in onszelf. Dat is het begin van. Eigenlijk van. Die, uh, tweeledigheid. Ja, de. Tweeledigheid. Dubbel leven in de mens. Wat wij nu. Tegenkomen. Ja, dat. Die, die, dat verschijnsel van die twee. Zonen van Adam. En. Dat de ene die dood. De ander. Ook bij ons is het hetzelfde. De ene die wil de ander doden. En wij moeten ervoor zorgen, want wat kwam er eh, door deze twee zonen? De verdeeldheid, ja of niet? De naam Lokim werd da daarmee in tweeën gesplitst. In plaats van, wat was dan de tycoon, hoe moesten zij dat doen, die twee? Die moesten dan verenigen eh, zichzelf, die twee delen. Want die, eigenlijk dus die Kain moest wel iets nemen, nemen aanvullende kracht van die, van Hevel, want Hevel had chassadin, en dat, ja, yeah, en, en, Hevel zou kregen daardoor ook gogma van Kain, dan zouden beide in eenheid kunnen zijn, en zo, so dat is, wat, dat is eventjes dat wij, wat wij leren, dat wij begrijpen, dat wij, dat wij niet in, in de geschiedenis met de geschiedenis houden, maar al die verhoudingen tussen wat wij leren hier zitten in ons. Adam met zijn goddelijkheid zit in elke mens, maar ook deze verdeeldheid, hogere verdeeldheid, nog van uh, Kain en Hever, die nog van de hoge wereld voeden, zich voeden nog geen uh, malgoed als het ware in zichzelf onthuld hebben, natuurlijk zit overal mal goed maar die is verhuld eigenlijk, maar dat is wat, dat jij dat erbij steeds uh, bewust van dat je bewust van blijft dat alles wat we leren dat het zijn, de lewouchim, de bekledingen die binnen diepste, in de diepste diepte van ons, werkzaam zijn Amnam. 33. Hmm, Amnam Kain. Hitkane. Bateuma. Haitira. Hagnusa. Bami. Ki. Bajude. 35 en nimzet Zo. De kain, de kain, de kain, de kain, de kain, de kain, de kain, de de kain, de kain, de kain, de de kain, de had ik tientallen jaren gezocht naar en niemand kon me dat vertellen, geen levende mens kon me dat vertellen. Kijk nou hij ons nu gaat vertellen, in een paar zinnetjes, uh, het geheim. Alleen door Kabbalah kan je het anders niet begrijpen. Kan je niet ervaren dat, begrijp je? Let op. De vorige pagina, de linker kolom, de regel 33. Amnam. Echter let op, Kain 34, het kané, was afgunstig, had afgunst, batiomai, uh, gnoza, door de tweeling, de extra tweeling, die verborgen was in de mie, en, ik zal het vertellen, want het is iets, ook daar heb je Talmud, dus nodig, dus, um, de Talmud vertelt ons, de Midrashop vertelt ons, dat beide zonen, Kain en Hevel, werden geboren met tweelingen. En tweeling, tweelingen waren vrouwen. Vrouwen worden, werden niet genoemd in de Torah. Maar hoe staat het in de Torah? En staat het, en werd geboren uh, Kain... In het, in het staat het. We het, staat het. We het, het, in het, in de Torah staat het. Kain we, et, hebben. Staat het, Kain we, et, en elke woord et in het, in de Torah betekent extra. Dus met, nog extra. En daar staat het bij hem et, bij hevel, dus hevel en nog et. Bij hevel werd geboren nog een tweeling, een tweeling, Huh? Het kan wel, ja, maar dan, als je dat goed zal kijken, kan je niet geen tijd nu om dat precies uit te leggen. Maar dan staat het wel extra, waardoor een aanwijzing daar ook in Torah, heb je niet alleen de letters, maar heb je ook dan boven de letters, heb je ook die kroontjes of uh, extra tekenen. Uh, wa waaraan uh, het wordt afgeleid dat, zij, dat hij had extra uh, tweeling, een, een vrouw, een meisje geboren. En daarna verlangde uh, zijn broeder Kain. Waarom? Je kan leren wat je wil. Uh, alleen hier kan je dat een beetje uh, kan je dat begrijpen. Dus die wil had wel uh, een... een een, zus, een zusje, een tweeling, maar een vrouwelijk. En daarna verlangde eh, Kayen. En nu we zullen we begrijpen waarom, waarom heeft het vrouwelijke van. Kijk nou goed wat je ons nu vertelt. Amnam Kayen, echter Kayen, die had, uh, was jaloers uh, op Hever, op zijn broeder. Vanwege zijn. Vanwege zijn uh, extra vanwege zijn hoe zeggen extra uh, training van een vrouw een meisje van een zusje van van Hevel die hagnoza welke zusje was welke die verstopt is in de mi let op wat die, wat die ons nu vertelt ki bayut zot ...want in deze Jude ...35... ...niemt bet Miro... ...daar bevindt zich... ...want zij beide waren van de hogere wereld... ...ja, de wereld Jude. ...maar in deze Jude ...zegt hij... ...was het verstopt... ...de, he, de letter H was verstopt... ...de letter H... ...net zo, waarom? ...omdat de letter H was verstopt... ...waarom? ...omdat ze aan de ene kant... voeden ze zich door Aboeima... ...dat is Jude, ...ja of niet... ...maar de andere kant... Ze waren een product van de zon, ja of niet? De zon, alleen de, de zon stond op het, op het niveau van Abu Yimah. daarom de letter H was verstopt. Ja, de letter H was verstopt op de zo hoge plaats. Ja, wat zoals ik jullie had verteld, wel eens over iemand die ging naar Amerika, naar Miami of, of waar gaan ze daar... Die dan tien jaar had geld gespaard en dan ging hij daar ergens chic uh, op die casino in casino spelen alsof hij miljardair was. Miljardair was. Uh, hoe was het dan. En dan voelde hij zichzelf natuurlijk de hele um, drie dagen, vijf dagen die, in, in, dag die of, in Amerika was, dan voelde hij zichzelf natuurlijk als steenrijke uh, iemand. omdat uh, om Maar op zijn eigen territorium, toen hij thuis kwam, moest hij weer gehakt gaan eten en weer een beetje zo'n beetje zo so leven hebben op zijn eigen plaats. Zo is het ook hier. Het is niet de plaats, eigen plaats van de zon of van de mens, de Abou maar omdat zij bekleedden de zon bekleedde Abou Nima, dan was de de armoede was bedekt door de straling. ...van de rijkdom van de abbe en hem. Tijdelijk. Tijdelijk alleen. Door, door ieder de lijn. Door de, door de, precies, door de opwekking van boven. En dus... ...en die dus de letter H... Hey, ...dat is die... ...dat is die tweeling... Let op, goed op de tweeling... ...van die kaim, Nee, van die abhevel. Van de broeder, broeder Hevel. Abel ja, Hevel. Want boven de chazee... Daar de malgoed is verstopt. Wat is de gazé? Gazé is ook de plaats. Wat is de gazé? Gazé is altijd de plaats waar de malgoed verbindt zich met de, met, de, met de bina. Wat is de gazé? Onthoud het altijd. Altijd. gazé is altijd de plaats waar de verbinding is tussen de malgoed en de bina. Oftewel, malgoed en de kiveret tussen het lichaam van de, van de partsoef. Is malgoed en dat je ver te ver het is, is, goed, is bina van het lichaam. Precies hetzelfde. Dus waar de plaats van de gazé en naar boven, dat is de plaats waar de malgoed, dus de vierde, sta, vierde stadium, is verbonden met de bina. Want dan is het, dat is de tweede punt. Ja, de tweede, dat de, de tweede punt is verborgen. De, de malgoed en mal als het ware verborgen in, in is verborgen, aan de gesee is verborgen, maar goed, in de Bina. En daar was het jaloers op, want bij hem was dat niet. Bij hem, onder de gesee, in de in eile de van hem, was geen, uh, deze ver, was niet deze verbinding. Dat zegt hij, we Ratsa... Hij zegt, hij had niets verder. We kiezen is de wegema en en kain wilde zivug met haar te maken met het, met het vierde stadium dat verbonden was met de bina in in, in Hevel. Waarom? Omdat hij wilde wat? Chochmah hij wilde. Maar zij die is voor malchut. Dit vierde stadium was verbonden, verstopt in de in de Bina, dus door de chassadim. En hij wilde eruit halen haar om haar chochma naar zich tel toe te trekken. Waar hij wil, Chokma. En Kain wenste zivuk met haar te maken. Met die, met die, met, die, met die mal goed, de malchut, de daar, met die vierde stadion. So, dat, dat betekent, wat betekent dat? Dat hij wenste om de chochma aan te trekken, de volgende pagina. Hey, hij wilde Chogma hebben. Sch hij wilde zijn Chogma aantrekken naar, het vierde, naar zijn vierde stadium. Dus hij wilde de, wilde, wilde de, de Chogma aantrekken naar, het vier, naar zijn eigen vierde stadium, welke die verstopt werd, die welke vierde stadium verstopt werd in de ziel van hebben Goed, iedereen begrijpt het? Goed opletten. Hever is Hasadim. Is im. Ja, yeah? is de twee letters, Jod en Men. Binnen die Hever zit wel die well Malchut, of de vierde stadium, dat uh, Simzum kende. Maar die is verborgen. Dan uh, onder de Hase. Ja, onder de gazet, in de in eile, is geen licht. Hij moet licht wel aantrekken. Ja, hij moet wel aantrekken het licht van boven de geze. Dan boven de geze ziet aan de geze, zit dan de verborgen, de verstopt. De, die malgoed, het vierde stadium, die, waardoor men het licht gochma kan aantrekken. Eindelijk. Dus wanneer, het licht, wanneer dat mal goed maar iedereen het? zit ja. in de binnen. Hij wilde, wat wilde hij doen? Eigenlijk wilde hij de plaats innemen. Hij wilde, dus wat wilde hij doen? Hij wilde die Malgoed mal van het vierde stadium die opgestegen, die die, hij precies hij, hij wilde die naar beneden trekken, naar Malgoed, naar zijn eigen Malgoed. Dan zou dan zou dan zou alle vijf verrood zijn, zijn, dan zou alle vijf um, Vijf kilim zou zo zijn. En dan zou lichthochma naar hem komen. Maar dat wilde hij doen niet op de manier zoals het. Door de verbinding met, Kijn, met, de, met zijn broeder Hevel. Via de middelste lijn. Via, via opwerk, opwerking van zichzelf. Dat hij uh -huh. omhoog zou komen naar zijn broeder. Maar hij wilde eruit halen op zijn eigen positie. Op zijn eigen positie van leegte, en dat wilde hij die mal goed trekken naar zich toe, vanaf de gazé en naar beneden, dat trekken betekent, dat hij die mal goed kan trekken, maar dan zodra hij trekt het onder de gazé, dan het licht gaat van, van boven de gazé, oftewel het licht van Kain gaat, gaat uit, want het kan niet onder de chasse komen, licht gogma. Het is verboden om het licht gogma door de Tsim Alef, is het verboden, de, ver, to, uh, ver, verboden om licht gogma aan te trekken uh, op de manier dat het zonder chasse is naar beneden getrokken wordt. Nou, dat is de zonde van wat hij, wat hij deed. Dus... Uh, Dus, hij wilde, dus met andere woorden, dat hij wenste aan te trekken de hoch, zijn gochma, want hij had gochma nodig. Naar zijn vierde stadium, want hij, hij had ook vierde stadium, lege vierde stadium, duidelijk, en deze lege stadium, vierde stadium, was hij wilde vullen door, door kan niet anders, als er geen kilim zijn, dan, geen, dan is er geen licht. En het ware klied, de ware klieg, Bina, de ware klieg mal goed, is, staat nou, is verbonden met de Bina, oftewel aan de gazé dat wilde hij trekken naar zich, naar zijn eigen Malchut, naar zijn eigen vierde stadion. En daardoor kon hij Gochma ontvangen. Dat, dat is wat hij zegt. Hij, hij wilde dat trekken naar zich toe, naar zijn eigen vierde stadion. Welke vierde stadion? is verstopt in de ziel van Hevel. Dat is verstopt in de ziel van Hevel. Dus aan de gazé. Dat is al, dat is al, dat uh, is al, behoort al bij, bij de ziel van Hevel. En wat zijn twee hargo hele Hevel? Ja, harsh, niet galt, heet het aan. Heet het שמע גמ' מתקצומש עליה, ואסורה לקבל שאסורה לכאבל, פיר מיר איהי לום, ולכן ניסתלך שמא, שמא, שמא, ד塞尔 דשמא דילוקים, ב' מישניאה. kay ku diad nesniy fortad. ו'ז הרגולה והן דרמיה דיההל want wij weten, als het licht, als de ziel weggaat, dan is het dood. De ziel is dan het licht. Mogen die Kain gaat. En daarmee dode hij zijn, dode hij, he hevel. Twee. En hevel komt van het woord hevel van hevel. Het woord hevel, de naam. Kijk, dat zonder Hebraaars kan men niets begrijpen. De naam hevel... Is het woord de hele, in de hele getal, de naam heaven, is het woord voor damp? Ja, damp. Stoom. Huh? Stoom. Damp. Damp die moet eruit, eruit komen. Damp betekent een lichte. Het uh, is. Damp betekent uh, chassadim. In plaats van licht, is, licht, is het licht. Maar uh, damp. Is, is net een beetje al dro. Down. Nee, damp? Zeg je damp? Ja, damp. Dus dat is gecondenseerd zo'n beetje. Dat is wat je bijvoorbeeld. Damp is wat je in de wintertijd. Als het koud is en jij doet je mond open. En dan heb je dat zo. Uit je mond komt dat. Dat is de damp. Dus yeah? yes. damp betekent chassadim. Dus in de naam. Beteken, hevel betekent chassadim. Hever, dus damp. We hebben het geleerd, dat is dan gezegd. Dus daarmee doodde hij, hever twee keer in het Belta heet het A, want nadat de he de onderste letter He werd onthuld, en de letterste he, letter He werd onthuld door het, door het doortrekken haar onder de chassé, daar mag het niet, aan de gaze was het verborgen met de bina, in de bina, daar maakt het wel, dat is de is verborgenheid right met die Bina. Bina, chassadi, bina is Chassadim. Bina manifesteert zich naar buiten, iedereen ziet het. Maar van binnen, wat is de Hazé? Hazé is de plaats waar de Bina manifesteert zich naar buiten. En van binnen, daar is die Malchut, het vierde stadium. Waarop, waarop uh, Simtsumi werd gedaan. De maar anders is dat huh? hetzelfde als tinsunbed? Ja, dat is tinsun tinsunbed. Yeah, natuurlijk, dat is Natuurlijk. Maar dan de mahut is de mahut is dezelfde mahut. Het is dezelfde dezelfde mahut als Ah? De bina binnen de mahut? Nee. Mahut is verstopt okay, natuurlijk. Maar mahut is verstopt in de in de in de bina. Dat is altijd zo so, dat die verstopt is, natuurlijk niet, natuurlijk. aan de andere kant kunnen we zeggen dat het maar goed bekleed de bina naar regenschapen, maar uh, maar het is altijd zo dat de bina omhult omdat gassadim bina zij omhult die, dat vierde stadium de hele bedoeling dat is de hele correctie dat het dat die, die verhult Verhult die, die Malchut. Want eigenlijk Malchut is. Als je dat kijkt. Malchut is aan de ene kant. Is lager dan de Bina. Maar aan de andere kant. Malchut is groter dan de Bina. Bina heeft alleen maar Gassadim nodig. En alleen maar malgoed Maar Malchut heeft gogma nodig. Malchut is verborgen in de, in de Bina. Omdat die nog niet in staat is. Om de Gogma aan te trekken daarna als het die correcties ondergaat gaat hij weer naar, naar, naar maar goed, gaat naar eigen, eigen plaats et cetera, op deze manier maar dus omdat hij had die malgoed die verborgen was, de ware malgoed was verborgen in in de binaat, die had hij aangetrokken naar zichzelf toe, dus on, onthulde dat ja, dus uh, Isolatie, als het ware, de isolatie, eruit gehaald haar uit de isolatie. Eigenlijk isolatie dus. Uh, dan werd het een, uh, een kortsluiting dus omdat die, die mocht niet naar buiten gem gemanifesteerd worden. Want die is verst moet verstopt worden. Uh, en dan heb je dat aangetrokken naar onder de Gazelle? Onder de gazé mag niet omdat het verbod is om de chogma te onthullen onder de gazet. Daarom was het ook de Tsimtsum bet om maar goed op te trekken oh. naar de Binade. De hele bedoeling daarvan. Nigla, samen daarmee, samen met het aantrekken van, dat, van, die, van het vierde stadium, werd, samen daarmee werd onthuld ook de Tsimtsum, de beperking die op de Malchut werd gedaan. Dus beperking betekent dat het vierde stadium van het vierde, van het vierde stadium, de malgoed van het vierde stadium, is leeg, mag niet ontvangen, uh, het licht Gochma ontvangen. Daarom komt het licht, als het ware, direct, Gochma komt tot die lege plaats, tot de malgoed. De malgoed betekent het vierde stadium van de malgoed, en mag niet daarin komen, dan trekt het licht direct terug naar, bo na terug naar de bron. Shasura, welke, welke Heet het A, a welke maal goed is, ver, is verboden om het hoge licht te, eh, te eh, erin te ontvangen. Vier na de coma. Welke Nistelek, Sma, Elohim, en daarom de, de hele naam. Elohim was van beide, was uh, uitgestort, vertrokken. Dus het licht kwam direct uit de kilim. zowel so van Kain als van... Want Kajen heeft het aangetrokken. En dan was het kortsluiting waarbij beiden... Nu uh, de een is dood gegaan. Dus de Cain zijn, zijn zijn licht is gestort. En van die en, de, en uh, Kain bleef in duisternis. Bleef in duisternis. Ela Hami, waarom waarom zijn waarom dan Kain was niet dood? Beide, dat licht kwam uit van beide. Waarom dan alleen maar Kayen weer is doodgegaan? Hevel. Hevel Sorry, heaven doodgegaan omdat de chassadim eruit trokken. Ja? De chassadim eruit trokken. En. Maar Kayen is. is de, heeft de had de kilim van. Eigenlijk had ik moeten, Moet ik aan jullie dat overlaten. Maar, dus de Kain heeft de kelim van Gochma. En, en de Gochma is er. Maar geen chassadim. En dan is het alleen maar duisternis. Dus hij wil Gochma aangetrokken. Chogma kwam, maar niet in zijn, uh, in zijn ervaring, in zijn waarneming. De Chogma heeft hij aangetrokken en hij uh, heeft dus um, bleef in de eisternis. Maar, vijf, gewoon, er is vragen, als vragen komen, is het geweldig dat je dat, hoe meer vragen, hoe meer kielen. Uh, vijf. Ella Hammi, shahu Hagar, Nistalekle Mala, Zes, Wenifhan, Baze, Shehargola hebben. Ah, oh, dat is wat hij zegt, kijk okay, nou. Ella hami. want wat kan er boven trekken? Alleen maar wat er is. Kain had geen licht in zichzelf, duidelijk. Kain had geen, Hasadim, dat is het licht van, uh, van boven de Haze. En dat ging eruit. Ella mi, maar de mi. Shehu ha gar. di, de gar. Gar van de killing. Niet stel mala. de gar. Mi is de gar. We hebben gezegd, mi is chasadim. Ja? Yeah? Waarom zegt hij dat mi is gar? Wat bedoelde hij hier? Hij bedoelt hier. Dat vijf vijf kilim, wanneer vijf kilim zijn er, vijf kilim, welke licht dan zit in de mie? Wanneer vijf kilim zijn er? Gar, dan zit het in de mie, zit het dan, als het vijf kilim zijn Als we spreken van de, van de kilim. Nu? dan draait het om, de, dan de gar zit het, dan uh, uh, licht, ne shama en licht. licht ligt Jechida uh, en Chogma, zitten dan in de Mie. Maar dat is zelf, moet je dat steeds, dat kijken hoe, waar, of het sprake is van lichten, of van uh, Kilim. Want dat is echt, uh, nou dat moet je zelf doen. Maar de Mie, die de Gar zijn, niet zo lekker, die vertrekt naar boven. Want eerst komen eruit, welke lichten komen eruit? Als eerste, Hm? De hoogste lichten, altijd moeten de hoogste lichten komen eruit. Welke lichten komen als eerste in de partsoef binnen? De laagste lichten, de meeste, de, de, de... En eruit komen juist de, de fijnste, de lichtste, de, de hoogste lichten. Dus als de mie, dus dat, want maar de mi die de gar is daar dus waar het licht gaar schijnt, niet stel ik schijnt uh, vertrekt naar boven. Mi is gaar wanneer wanneer die, wanneer die wanneer die wanneer vijf kilim zijn. Ja, dat was even even was een doorbraak. Normaal was het zo dat mi gelat op de mi kilim mi van hevel, Die zijn boven. Alleen met het lichte Chassadim. Licht uh, lichte Chassadim. Nervens een Kain heeft de kilim van Eve. Die heeft Chogma nodig. Maar die heeft dat niet. Eigenlijk. Mm -hmm. Wat hebben ze alleen? Alleen maar Hevel heeft een beetje Chassadim. En Kain heeft niets. Ik bedoel, hij heeft wel de kilim daarvoor. Maar hij heeft Chogma, hij heeft zijn broeder voor nodig om aan hem, in samenwerking met hem, chassadim te geven, zo dan ook, dan zal ook dan de eh, Kain, zal dan ook Gochma ontvangen, en zal ook natuurlijk, ook, de, ook Hevel zou profiteren van, van die Gochma, die, die heeft het als het ware niet nodig, als het qua zijn aard, maar wel, zal die wel profiteren ervan, als de Kain, Kain zou dan tot samenwerking komen. Met hem. Maar nu, door het aantrekken, door het proberen van het aantrekken van de malgoed, trekken malgoed, naar beneden, kwam een soort breking, een soort van breken van kilim. Ja of niet? Daar kwam de malgoed naar beneden, hij trok het naar beneden, kwam het uh, uh, een momentopname, waarbij vijf kilim, als het ware, er tot stand kwamen. Moment, alleen een momentje, want verder kon het niet, omdat kwam in werking de wet van de Tzimtsum. En daardoor, op dat, op dat ogenblik, alleen ogenblikkelijk, was het vijf kilim. Daardoor, de mi verkreeg dan de gar. Ja, vijf kilim, dan is het bovenste kilim van boven de gezet. Dat zijn de kilim, worden dan de kilim van Keter gochma Dat zijn kilim van Keter gochma en daarin zit nu. Eventjes, een momentjes zit de gaar, jichida en je. Even alleen moment, het momentje. En daarna verder en dan door, door de kortsluiting, die de, de lichten nishama, oei, de lichten jichida uh, en haaien, die direct vertrekken van de van die van de boven van de mi. En dat betekent wanneer we gaan en dat wordt geacht, dat hij dode hebben. En sommige termijnen was het was het was geen lich meer in hebben. We eilen de kain, zeif en pchnat zat. shehu hu hu hu hu oh shehu Acht Arka Kanal. En nu let op nog meer duidelijkheid heeft hij ons nu van de, wat er gevolg was van de zonde van Kain. De hele de Kain, terwijl de hele de lichten van de Kain, die die die die, die aantrok antro daarmee naar zijn ja, door zijn daad door zijn trekken aan die mal goed, naar, naar, naar zijn eigen mal goed, op getobgenaat zat, aangezien zij het aspect zat, zat van lichten, is. Hoe zeven na vallen komen klipot, dat viel naar de, in de plaats van de klipot. Ze arka, welke klipot zijn het land arka, zoals boven gezegd. Heelig. Dus Kain is, zijn ziel is weggegaan. Oftewel, de gaar van lichten zijn, zijn weggegaan. Dat is het doodgaan van Kain. Maar de lichten die, die, die Kain had, die kwamen naar de klipoot. Want de klipoot hebben Chassadin niet nodig. En, hier is het, bleven dan dat de... Um, Kain heeft het aangetrokken, de, de, de, lichten van Chokma. En dat gaat dus nu, de, wak, de wak van het lichten, die gaan nu dus naar de klipot. Dus, uh, acht. Ook waren niet bij er, al pi, negen le klipot. mikom kom, me די בקילים קליים ביכנת ניצוצן דין של החכמה. או מקול שכן הבא נווצלו שרלו אלף ניף גמו קולכח אוי באן од יותר ניצוצן мегабина. אוי, רזית, פיין מומנט ум э tot hier te komen. Uh, acht. Naar de punt. Let op. Dus het is nu nog steeds. We spreken nu van Kain, Ja. Kain En wat van Kain uh, Kajen bleef. Dus in leven. Ja, we, we weten dat. Ja. En van Kain kwam. een van zijn dochters. Dus de dochter van hem was deze Naama. Deze prachtige vrouw Naama, die dus waarmee zondigde die twee engelen. En wij, nu komen wij te zien, straks, wat hij ons nu, nu gaat vertellen. Hoe komt de schoonheid van die... Wat is dan de aantrekkingskracht van deze vrouw Naama? Let op. Ook waar niet bij haar... Let op. En het is al uitgelegd. Af biedt pie, dat ondanks het feit zijn dat de clipot dat hij feel in de klipot. want hij zelf in de klipot. Het at licht van hem quick in in de klipot. betekent dat hij zelf in de klipot. dus in het leven in de klipot. ja dat het is innerlijk want alles wat wij spreken is innerlijk Hieropar die is alles horizontaal maar innerlijk wat plaatsvond in de, in de ziel van Kain, dat hij viel in de arke, in de aarde, dat geestelijke aarde, de aarde van de klipoot, dat heet arke. En ondanks het feit, het is al uitgelegd, dat ondanks het feit, dat hij, Kain, viel in de klipoot. Mikol, Makom, Dezel, niet de kelim er in de kilim, in zijn Kelim bleven wel van die vonken, een beetje van de vonken van de Gogma. Want door het aantrekken van het licht, het licht natuurlijk, dat was natuurlijk, hoe een kortsluiting, Maar een beetje, als een beetje overgebleven. Nou, er zijn mensen, die dan bijvoorbeeld een kortsluiting ondergaan. Die bijvoorbeeld zijn mensen die bijvoorbeeld een kortsluiting, echte kortsluiting... hier elektricite door elektriciteit spanning ze ondergaan. En sommigen die, die dan uh, verkregen geweldige veranderingen in hun hoofd. Kijk nou, kijk, dat, uh, wat, dat is ook een beetje wat, wat gebruiken die, die, ja. die psychotherapeuten psychotherapeut, gebruiken om, om, om door die door die. Ja, door die Huh? Stroom, Om de stroom door de stroom door hen schoten. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar op deze manier willen zij dan in ieder geval de beschadigde plaatsen resetten. precies. <laughs> maar daardoor worden andere dingen natuurlijk beschadigd. Maar er zijn mensen soms die zoiets ondergaan, zo'n geweldig iets. En daar bleef wel altijd het gevoel ...achter wat er... ...of... Het, de, ...de hersenen gaan anders... ...een beetje zo een beetje werken... ...want doorbraak komt door... ...door, door alles... ...door alles wat de ziel had meege, meege, meegemaakt... ...dus bepaalde veranderingen kunnen komen. Zo is het ook bij, hier bij hem... ...dat... ...toch wel hij had door deze... ...door het aantrekken van de eh uh, ...had hij toch wel... Was toch wel iets overgebleven ja, in zijn kilim? Een beetje van de chogma was overgebleven. En nu let op wat hij ons nu zegt in de laatste zin. Om ik kolsje kennen, desal en des te meer, bij hem is het al overgebleven, des te meer bij zijn, bij zijn dochters. Shalonie v'gamukolkach, die niet zoveel werden beschadigd. Want de dochters worden minder beschadigd. De dochters die... Kijk, dochters hebben ook chassadim nodig. Ik? Meer chassadim nodig. Iedereen begrijpt het? Dochters... Kijk, we kan zeggen, mens, mens is mens. Mensen hebben chassadim Maar toch, de dochters hebben meer chassadim. Ja, meer chassadim nodig dan gokma. Dan, dan bij hen wordt het, werd het wel... Door veel meer chassadim. En dan weer omdat zij hebben weer nieuwe leven, dan Oké, konden, ze, mee konden ze meer profiteren van deze gogma. En de gogma bij hen verder, uh, als het ware, meer gestalte kreeg. Hij zegt, de, en, de, en des te meer de, zijn dochters, de dochters van Kain, dat bij hen die Shaloni uh, die niet zo beschadigd werden, want hij was beschadigd, hij heeft dat ...schade veroorzaakt... ...maar nieuwe ziel komt... En ...wel, natuurlijk die dracht... ...van hem... ...ja, eigenschappen van hem... ...maar ook komen en wel een nieuwere... Uh, ...nieuwere ziel daarin... Daar, de, ...zijn dochters... ...en natuurlijk dat zij... ...meer van deze gokma... ...hebben gehad... ...en... ...dan hadden zij nog meer... ...van deze vonken van de Bina. Ze hadden nog meer vonken van de Bina en dan een van die, die voornaam, voornaamste uh, van zijn dochter, dochters wat was deze Nama. Nama die de koningin was eigenlijk de moeder van de boze geesten en demonen. En over haar zullen we dat hebben op de volgende les. Allemaal zie je dat, nog even een paar woorden. Wat we leren is, alles wat gebeurde aan de ziel van Adam, aan, de, aan zijn zonen, etc., alles zit in elke mens. Dus dat, we, dat weten dat al die wat wij hier leren in de zomer, dat het allemaal binnen diepst, diepst in onszelf is er wel terug, terug uh, te vinden. En als we dat leren wat wij leren nu, dan komen wij, als het ware in onze geest, komen wij terug naar deze plaatsen. En daarmee gaan we ook de tjikoen, correcties doen. Omdat wij zitten nu niet in die, niet wij veroorzaken die. Die, die zonden, maar wij zijn aan het corrigeren onszelf. Wij trekken door de zoger het licht van de correctie toe. En daarmee, nu wanneer wij leren deze dingen, die plaatsvonden en niet in, in de zielen van vroeger, de, de eerste zielen van, van Adam en zijn zonen enzovoort en zijn dochters, etc. Dat wij dan de, vanuit de huidige positie, wat wij nu, dat wij nu aan het corrigeren zijn, belichten wij ook die zonden die of die dingen die wat dingen die gebeurde doen en die uh, niet de gebeurtenissen gebürden, gaan wij corrigeren. Gebeurtenissen kunnen niet corrigeren, maar alleen de regime de sporen die deze gebeurtenissen nalieten in de mens. Die draag, elke mens is de drager daarvan. En die kunnen we corrigeren door, door het nieuw. Door wat wij nieuw leren, door het nieuw kunnen we corrigeren het verleden dat zit in, um, in, in ons, in onze ziel verborgen.